4 uur. NPO Radio 1. met Henry Schut en Hugo Borst. Er valt nog niet veel te zeggen over de wedstrijden die zo dadelijk de slotfase ingaan. Want Twente Feyenoord staat 1-2 en Heerenveen Groningen is 1-1. Doorald Megens het journaal. De rebellen van Jays al-Islam willen vertrekken uit de Syrische stad Douma en de krijgsgevangenen vrijlaten. Dat meldt de Syrische staatstelevisie. De rebellen zelf hebben het nog niet bevestigd.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 In Maastricht zijn agenten belaagd... toen ze een einde wilden maken aan een feest in een gekraakte sporthal. Toen ze een van de feestgangers wilden arresteren... keerden tientallen omstanders zich tegen de politie. Eén agent raakte gewond aan zijn been, een ander werd door een hond gebeten. En uiteindelijk heeft de ME ingegrepen. Negen mensen zijn aangehouden. Bijna een derde van de huisuitzettingen vanwege de vondst van cannabis... blijkt achteraf onrechtmatig. De onderzoeker Michelle Bruin zegt dat vanavond om zeven uur... op deze zender in de Reporter Radio... Na een analyse van 271 rechterlijke uitspraken. Burgemeesters hebben de laatste jaren meer bevoegdheden gekregen. om overlast door softdrugs aan te pakken. Jaarlijks worden ruim duizend mensen uit hun huis gezet. In 30% van de gevallen worden burgemeesters dus teruggefloten. bijvoorbeeld wanneer het gaat om mensen die enkele plantjes hebben. om cannabis te telen voor medicinaal gebruik. De Belgische renner Michael Golaertz. heeft tijdens Parijs-Roubaix een hartstilstand gehad. De 22-jarige renner van de ploeg Verandas willems Krelan is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. Golaars was bezig aan zijn eerste Parijs-Roubaix... nadat hij vorige week zijn tweede Ronde van Vlaanderen had gereden. Het weer zonnig. Op sommige plaatsen wel wat hoge sluierbewolking. Temperatuurverschillen zijn groot. In het binnenland liggen de maxima rond de 20 graden. Aan de kust is het door een frisse wind maar een graad of 14. Ook morgen zonnig wel iets minder warm. En tegen de avond in het Zuidwesten kans op een bui. Uh, Jolanda van der Velden... Yeah. Het is hier en daar wat langzaam rijden op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaken zo'n 10 minuten vertraging. Er staat een bus met pech op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade 10 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. Defecte auto op de A67. Eh, Belgische grens richting Venlo bij Afritzomeren 10 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. Het is ook druk in de Bollenstreek Vooral op de N208, Sassenheim richting Haardem. Tussen Lisse en Hedegom een kwartier vertraging. En Arman Asaroglu bij Twente Feyenoord. 1-3 nieuwe tussenstand. Jurgensen maakt hem. Geweldige combinatie van Feyenoord in het 16-meter gebied. En uh, mooi afgemaakt zeg. Door de spits van Feyenoord achter zijn standbeen langs. Krijgt hij de bal. Volgens mij nog door de benen van de keeper ook. Inderdaad, 1-3 nieuwe tussenstand bij Twente Feyenoord. Paula Moderson bekker Expressieve en ontroerende kunst van grote schoonheid. Nu in Rijksmuseum Twente. Paula...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 18 plus, speel dus. Daar zijn we weer. Onder andere met de slotfases van twee half drie wedstrijden. Zoals FC Twente Feyenoord, Arman. Ja, 1-3 dus geworden. Goal van Jürgens. En Als je om je heen kijkt, zie je gelatenheid en acceptatie bijna. Het uh, ziet er heel slecht uit voor Twente. In vak P zie ik wel wat meer onrust. Mensen die uh, proberen op het veld te klimmen, maar daar uh, vooralsnog niet in zijn geslaagd. 1-3, Twente Feyenoord, nog 13 minuten te gaan. Heerenveen Groningen, Chris. 1-1 is niet genoeg voor Heerenveen. 1-1 is niet genoeg voor FC Groningen. Er wordt gewisseld, er wordt geknokt. Het wordt nog... Erg spannend hier. 1-1 in het dabal stadion En straks om kwart voor vijf ajax Heracles En zo dadelijk om kwart over vier ook de Spaanse toppen Real Madrid tegen Atletico Madrid. En natuurlijk is er Parijs-Roubaix-Gio Lippens. Nog 11 kasseistroken. 50 kilometer nog tot op de wielerbaan in Roubaix. We hebben vier koplopers. Want er is er eentje vanuit het peloton na de drie koplopers sprongen. Het is niet de minste. Peter Sagan, de wereldkampioen. Het gat met het peloton is 20 seconden. En Amsterdam tegen Kampong, te maken. Bij een stand van 2-2 gebeurt er genoeg in het laatste kwart. Bakker en Pruizen die elkaar niet weten te vinden. Kasper schiet de bal over, Kellerman schiet hem voorlangs. En een strafcorner van Reed Ross verdween niet in... dankzij uitstekend keeperswerk van Hinderbrink. Het bleef dus 2-2 na al die fantastische acties in het laatste kwart. Later in Langs de Lijn, dat is over een dik uur... ook nog Formule 1, die van Bahrein. En denkt u, ik wil wel eens zien hoe dat er allemaal uitziet bij de radio? Daar kan tegenwoordig. Radio lijkt steeds meer op tv. Ga naar radio1.nl. En dan is de volgende stap dat Gio Lippens ook een camera meeneemt... en die dan weer daar ergens in Roubaix op zijn gezicht zet. Ja, Gio. maar toch, Henri, de koers is veel, uh, interessante we horen, veel interessanter ja, dan dat we wij hier uh, beleven in dat stadion. Het is wel mooi, he? dat hele oude klassieke stadion. Al, uh, altijd al de aankomst van uh, Parijs-Roubaix. Natuurlijk prachtig, maar uh, nee, wat er onderweg gebeurt is veel spannender. Drie koplopers hadden we dus. Bistreum, Delier en Wallace. Daar kwam Sagan bij. Sagan profiteerde een beetje van wat uh, onmacht in dat uh, pelotonnetje. Die keken wat naar elkaar. Niemand wilde eigenlijk voor de andere de kastanjes uit het vuur halen. Heel even ging Greg van Avermaat, de winnaar van vorig jaar. Sagan dacht, weet je wat, ik spring er naartoe en ik ga er meteen overheen. Hij kreeg dus de aansluiting bij de drie koplopers. En het was geen kwestie van drop en droven voor Peter Sagan. Maar hij sloot gewoon mooi aan. bleef even in het wiel zitten van die drie mannen. Ik heb het idee dat dit nog niet echt voor hem de serieuze poging is om weg te komen. Dat hij wacht op wat er daarachter gaat gebeuren. Of er nog sterkere mannen de sprong zullen wagen. Want het is nog ver, ik zei het al, 50 kilometer. Is een heel eind ook voor Peter Sagan om het in zijn eentje te doen. Terwijl we nu vanuit het peloton ook zien dat er wat achtervolgers zijn. Jasper Stuyven en Wout van Aert proberen het. Die rijden op 15 seconden. En dan kijk ik ook naar Taylor Finney, de Amerikaan. Die dan probeert uit het peloton weg te springen. En een gaatje pak van een meter of 100. En daarachter zit dan dat hele pak met veel mannen nog in het blauw. Onder andere Nicky Terpstra. Maar ook nog wat andere Nederlanders die daarbij zitten. Ja, en die kijken vooral naar elkaar. Die willen inderdaad die gaatjes niet dicht rijden. Het is een pokerspel geworden. 36 seconden is het verschil nu tussen de groep met Peter Sagan en het peloton. Heerenveen, FC Groningen, Chris. Je merkt dat die spanning zich weer begint op te bouwen. Henk Veerman, invallen, ging er even behoorlijk hard in bij Mike Te Wierik. En ontving een gele kaart. Daarna was het Tom van Weert met een elleboog in het gelaat van Daniel Heu. Ook hij kreeg een gele kaart. Nu gaan we Komt de laatste... Goed mee weg? Daar komt hij heel goed mee weg, want ik vond het gewoon donkerpaars. Ja, gewoon een absoluut. hele smerige oververeniging. Schandalige boog. heel ja, bewust. Ja. We zitten weer helemaal op één lijn. Maar goed, de scheidsrechter Paul van Boekel, die gaat erover. En die vond de gele pret noodzakelijk genoeg. De inworp is nu voor Heerenveen aan de rechterkant van het veld. Dumfries gaat het doen, bal lang onderweg. Is het abslem die hem wegkopt. Is het dan uit de tweede lijn een schot. Een afdraaiend schot. Buitenkant links geschoten door Kobayashi. Ja, een beetje opportunistisch. Je kunt hem er lekker in leggen. Maar ja, uh, iedere andere optie gaat er ver naast. En dit was dus uh, zo'n optie. En dus nog steeds 1-1. Waarbij de ploegen... Wel iets aan hebben, maar het is gewoon niet genoeg bij deze derby. Deze derby van het noorden die wel wat opwindende momenten kende, maar niet echt hoogstaand is. Wie weet dat die laatste tien officiële speelminuten daar eindelijk verandering in gaan brengen. Nu Ritsu Doan. Voor FC Groningen. En dan gebeurt er dit weer. Het is allemaal erg. Potentieel ziet het er leuk uit. Een paar heupbewegingen. En dan in één keer weer een dieptebal die nergens op slaat. Dat is eigenlijk wel typerend voor het wedstrijdbeeld. Tussen Herenveen en FC Groningen. In De tachtigste minuut. 1-1. Gio. Jongen, jongen. Een valpartij met in het centrum van die valpartij. De Noor Alexander Christophe, de Europese kampioen. Dat is een van de renners van Quickstep. Ik dacht dat het zelfs Sterfstra was die nog een zwiepje maakte. Want er werd een poging gewaagd om weg te springen uit die groep. En ook Tony Martin ligt daarbij op het asfalt. Het gebeurt niet eens op een Kassei-strook. Gewoon op een normale brede weg. Maar door een manoeuvre in het peloton dus komt hij ten val de Noor-Alexander Christophe. We kijken nog even naar de situatie in de koers. Bistrum, Delier, Sagan en Wallace zijn de leiders. 22 seconden erachter. Stuiven en van Aert. En dan op 47 seconden dat inmiddels gebroken peloton. Twente tegen Feyenoord. Van Persie nu aan de bal voor Feyenoord bij een 3-1 voorsprong voor de Rotterdammers. Maar hij loopt zich vast en Twente kan uitverdedigen. Maar het... Uh... Het is niet heel spannend meer in Enschede. Het is heel stil vooral in Enschede. Maar heel, heel erg stil. Ja, ja, ik kan me voorstellen. Nou, met betrekking tot Feyenoord. Het, het invallen van Robin van Persie bij 1-1. Is er nog een oorzakelijk verband, denk jij? Nou, niet, niet zozeer in de wijze hoe hij bij de goals betrokken was. Ja, bij de 1-3 wat meer dan bij de 1-2. maar. Nou, ik, nee. Ik ga nou niet zeggen dat het echt komt door Van pers. Ik weet ja. niet of jij daar anders tegenaan kijkt. Nee, heb hoor. jij nou echt gezien dat hij het heeft omgedraaid? Dat gevoel heb ik niet. Maar het feit is wel dat Feyenoord de goals heeft gemaakt sinds hij in het elftal staat. Dat kan ik niet ontkennen. Nu uh, Drommel in balbezit voor FC Twente. Maar uh, ja, je, je kijkt dan hè, naar die supporters die hier zitten. En ja. uh, massaal op deze wedstrijd afgekomen. En als je kijkt naar hun gezichten dan is het echt van... Tja, ze geloven er dus. niet meer in? Ja. Nee, het geloof is echt weg. Bij de mensen op de tribunes in elk geval. En ja, ik kan natuurlijk niet in de hoofden van die spelers kijken op het veld. Maar daar zie ik ook niet heel veel geloof meer. Nu wordt er uh, gefloten omdat uh, Jensen een overtreding heeft gemaakt. En gaat deze avond voor Twente niet door. Maar als je het geloof al niet meer hebt, ja, dan wordt het wel een heel moeilijk verhaal. Ze hebben nog vier wedstrijden en de achterstand gegroeid na deze speelronde tot vier punten. En Twente wint geen wedstrijd. Helemaal niet. Hij heeft in 2018 nog niet gewonnen. Ja, en hoe goed, ga je die achterstand dan nog goed zien te maken? Ik heb er een heel hard hoofd in. 84 minuten gespeeld. En Twente Feyenoord 1-3. Hakje was mooi trouwens, die derde goal van Jurgens. En ja, wat zet je nog op je spandoek hè, als Twente supporter? Ja. Coaches er al uit. Van Alst is al... Je kan de woede ook nergens meer tegen richten. Nee. Daarom is het ook zo gelaten. Iedereen is er al uitgegaan. Ja. En als je de ploeg nou ook afvalt, ja, dan heb je helemaal niks meer. We gaan naar het hockey, Krijn. Billy Bakker was het met een uh, snoeihard schot in de cirkel. Mooi vanuit de draaien, zoals uh, Billy Bakker. Dat kan, uh, de aanvoerder van Amsterdam. Maar daar staat uh, Hidde Brink weer. En die uh, doet het toch uitstekend in deze wedstrijd. Hoor. De vervanger van David Hart. Die uh, afgelopen week op de training geblesseerd geraakt. Hij is aan zijn arm. Hij was er niet bij. Hij werd eerst wat mysterieus uh, rondom uh, Hart gedaan. Maar hij is er gewoon niet bij en speelt niet. Maar Hart is een ware vervanger. Even daarvoor, bij die stand van 2-2. Mocht uh, uh, uh, Kampong een strafcorner gaan nemen. en Dan staat natuurlijk Martijn Havenga in zo'n geval klaar. Uh, het was Meulenbroek die op de achterlijn stond. En uiteindelijk wist hij de bal te spelen. Moest hij hem spelen richting de kop van de cirkel. Maar dat gebeurde niet. Hij ging meters langs Havenga. Dus leverde die strafkorner Kampo niks op. En nu is het bloedstollend spannend in de slotfase van het uh, duel. En dan is het uh, natuurlijk vervelend dat de stadionklok is uitgevallen... dat we niet precies weten hoeveel er nog te gaan is. Maar wel dat Amsterdam balbezit heeft uh, bij die stand van 2-2. In de buurt van de cirkel van Kampong komt daar het paasje. Is het Verga die hem net weet binnen te houden? Valentin Verga wordt er daar verdedigd. En dan mag Kampong uh, de vrije slag gaan nemen. De ploeg die ongeslagen is in de Nederlandse hoofdklasse... na 17 speelronden en hier op een 2-2 stand staat... komt er een vrije slag die overigens voor Amsterdam is. Wordt dan gespeeld richting de middenlijn. En dan kan Amsterdam weer gaan opbouwen... En dan dan uh, via de linkerkant is het Rohoff die de bal heeft. En uh, dan is het zoeken, zoeken naar een vrijstaande speler. Maar Kampong staat verdedigend goed. Slotfase van het duel. Stand 2-2 in de topper in de hoofdklasse. 10 minuten nog voor Heerenveen en Groningen. Chris? Ja, iets minder. De tijd tikt door. We zitten inmiddels in de 84 e minuut met Heerenveen in de aanval. Reza misschien met zijn vaste bewaker Absalem bij hem. Via Absalem gaat de bal over de achterlijn. Overigens kwamen deze twee elkaar twee minuten geleden ook al eens tegen. Wilde Reza een omhaal vanuit een kans. Een schier onmogelijke positie een omhaal produceren. Absalem niet bang aangelegd. Zet er gewoon het hoofd er aan. Maar zijn hoofd kwam in hard in aanraking met de voeten van Reza. En dus moest Absalem even op de grond gaan liggen. En lag het u wel stil. Nu dan de hoekschop. Genomen. Door Flap komt bij de tweede paal. Heel slecht genomen. Wat jammer toch weer. Zojuist ook een vrije trap want Joel van Joël van Nieve Mocht weer eens invallen voor de geblesseerde Mimoun Mahi Kreeg ook een kans op een vrije trap. Die bal lag vanaf de rechterkant. Kon van Yves hem prima schieten. Hij heeft toch een goed linkerbeen. Hij heeft volgens mij een paar mooie doelpunten zo kunnen scoren. Maar hij schoot hem in de tribune. Het is echt ongelooflijk dat dat gebeurt. Op dit moment in deze fase van de competitie bij deze stand. Want het is altijd nog 1-1 bij Heerenveen Groningen. Hoe liep het af met Christophe naar valgio ja, het zag er niet goed uit hoor. Sowieso met zijn fietsen, zadel was afgebroken. Maar Christophe zat ook echt wel een beetje versuft op de grond. We hebben geen beelden meer van hem gezien daarna. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij nog fatsoenlijk terug in de strijd is gekomen. Terwijl we nu ineens een serieuze aanval hebben gezien van Nicky Terpstra. Jawel, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Die in ieder geval een ploeggenoot met zich meekreeg: Philippe Gilbert. We hebben daar Greg van Avermaat bij gezien. Sepp van Mark. Het is een groepje van een man of acht die nu in achtervolging zijn. En ja, die dan in één keer toereist. ...na Jasper Stuiven en Wout van Aert... ...die trouwens nog gezelschap hebben van een van de mannen van de vroege vlucht. Bistrum. en die rijden weer op 34 seconden... ...van de leiding van de wedstrijd van Sylvain Delier... ...Peter Sagan en Jelle van Wallais. Maar bij Quickstep hebben ze in elk geval besloten... ...om de tegenaanval te openen. Tegen dus die ontsnapping van Peter Sagan. Die laten ze natuurlijk niet zomaar de wedstrijd winnen. Ze willen het nog spannend maken. Het verschil is een seconde of 40. We hebben nog 43 kilometer te rijden. Hier in Veen Groningen, Chris... 1-1 en opnieuw een gelijke stand. Dat zou de derde keer op reis en dat de derby van het noorden dus onbeslist eindigt. Nu hebben de bij de ploeg daar helemaal niets aan zoals eerder gezegd. Kobayashi nu in de middencirkel voor Heerenveen. Bal gaat opzij zijn naar invaller Dave Bulthuis. Hij is eerder in het veld gekomen voor Kick Piri. Zocht meteen daarna Tom van Weert op. Ik denk dat Tom van Weert een beetje geïmponeerd raakte door Dave Bulthuis want daarna hebben we van Weert niet meer gezien behalve dan met die waanzinnige actie met die elleboog die, die gaf op heu. De andere centrale verdediger van Heerenveen dat inmiddels is opgeschoven op de hel van FC Groningen. Dumfries in balbezit. Lage voorzet op kniehoogte. Weggewerkt door Memiswiet. Schiet de bal maar wild de tribune in. Moet moeten we nog vier minuten gaan in het Abel-Lenstra-stadion. Komt die beslissing dan nog? Als Ereveen scoort staat het definitief op de achtste plek. De inworp is genomen naar Torsby. Torsby terug op Dumfries. Veel spelers, een hele kleine ruimte. Maar het zijn er maar twee die bewegen. In dit geval Drost en eh, Torsby. Die de bal wel uit die situatie krijgt... kan Dumfries de bal voorzetten. Dan is het nu opnieuw met Wieswitz. Maar nu gaat de bal opnieuw over de achterlijn. Hoekschop. Daar moet Ereveen toch iets uithalen. Want aanvallend heeft Groningen niets meer laten zien... in de laatste tien minuten... Opnieuw dus de hoekschop voor Heerenveen. Het is nu Pelle van Amersfoort, die de bal in het zonnetje klaarlegt. Het kan misschien wat gaan worden. Het is zeker spannend, maar goed, zeker niet. 1-1 bij Heerenveen, Groningen in de slotfase. Krijn, hoe liep het af bij Amsterdam-Kampel? Uh, het liep af met een gelijke stand. 2-2. Er is zojuist afgefloten door uh, Koen van Bungen en uh, Frank Heijster. 2-2 de eindstand in de topper. Uh, en Dus is er niet meer gescoord in die bloedstollend spannende, slot, spannende slotfase. Waarbij in een strafkoorde de mist inging aan de kant van Kampong. Waarbij Reed Ross daar ook niet wist te scoren dankzij hiddenbrink. En dus uh, eindigt de topper in 2-2. Amsterdam doet het dus eigenlijk tegen de nummer 1 uit de hoofdklasse best goed. 2-2 eindstand Amsterdam Kampong. Twente Feyenoord Armaal. Ah mooi schot hoor van Van Persie uitstand bijna. Goede redding ook van Drommel blijft dus 1-3 in de negentigste minuut. En de grolsveste die stroomt nu leeg. Veel supporters gaan al naar huis. De nederlaag accepteren. een nederlaag thuis in Enschede. Nu Feyenoord waarvan wordt verloren 3 en Het werd nog bijna een spannende slotfase. Toen Assaidi nog eens verneinig uit haalde. Jones bracht nu wel goed redding. Maar Feyenoord heeft het eigenlijk geen moment echt lastig gehad. Met de 20 Twente. Ja, misschien de eerste vijf minuten daarna was het vrij eenvoudig. Deze wedstrijd voor de Rotterdammers. Jones blunderde. En daardoor werd het nog 1-1. De schijn van spanning veroorzaakte hij in deze wedstrijd. Maar dat bleef schijn nu drommel. Die ook van bijna de fout gaat. Past wel in dit weekend. Na het schot van Dix. Maar hij heeft hem nog net te pakken. En gaat de bal weer heel snel in het spel brengen. Richting Slagveer. Legt het af in de lucht tegen Van Beek. En Dix vangt weer op voor. Vier wedstrijden dus nog voor Twente. Ado uit volgende week. Dan midweek Pek thuis. Vitesse uitvolgt dan nog. En de laatste speelronde speelt Twente thuis tegen NAC. Dat zou nog wel eens een cruciale kunnen zijn. Maar dan zou Twente wel in die, in die mogelijkheid moeten komen. Dan hebben ze onderweg meer punten nodig. Maar hoe gaan ze die in vredesnaam voor elkaar boksen? Dat is de grote vraag. Extra tijd zitten we in. In Enschede. Twente Feyenoord is 1-3. Het ziet er niet naar uit dat Heerenveen Groningen een winnaar krijgt, Chris. Nee, ik denk het ook niet. Hugo 1-1 nog steeds. De 89e minuut bij deze stand overigens. Stijgt Heerenveen wel naar de achtste plek. Op Doelsaldo, maar heeft het evenveel punten als ADO Den Haag. En wordt het nog erg spannend de laatste vier wedstrijden. Groningen komt dan vier punten los te staan van plek 16 waar Roda staat. Volgende week spelen die twee ploegen tegen elkaar. Maar wie weet gebeurt er nog een wondertje. Want daar kunnen we wel van spreken als een van de twee ploegen nu nog scoort. Voorzitter is van Van Nieuw. Langs alles en iedereen zit Bulthuis er zomaar aan. Kan Van Weert achter die bal aan aan de rechterkant van het veld. Van Weert nu tegenover Bulthuis. Lepelt de bal voor. Maar ja, daar staat Martin Hansen die toch een heel aardige wedstrijd heeft gekieven. Had wat last van de rechterknie in de eerste helft. Maar heeft zich prima herpakt. En is toch een betrouwbare sluitpost. Hij neemt nu de tijd. Krijgt ook wat fluitconcertjes. Ik denk zo'n drie minuten extra speeltijd. We zitten nu in de negentigste minuut. Staat nog altijd bij Heerenveen Groningen. 1-1. Nikkie Tevster liet zich zien. Hoe gaat hij, Gio? Hij gaat heel goed. Want hij is de man die overblijft. Nou ja, ze krijgen wel weer aansluiting. Hij is in ieder geval de quickstepper die op dit moment overblijft. Dus de uitgespeelde kopman. Wat hij natuurlijk van tevoren al was. Hij was de hu favoriet voor deze wedstrijd. Nicky Terpstra. Die zojuist wegsprong. Hij krijgt Jasper Stuiven met zich mee. Wout van Aert zit daarbij. Sepp van Marken even goed kijken. Of we daar ook Craig van Avermaat nog bij zien rijden. Jawel, die rijdt daar dan ook bij. En dan zien we nog een van die mannen. Oh, dat is Taylor Finney. ploegenoot van Van Avermaat die meegesprongen is. Dat zijn de zes die in achtervolging zijn op de drie koplopers. Maar natuurlijk voornamelijk op die ene van die drie koplopers. Op Peter Sagan. Want die moet je gewoon de ruimte niet geven. En u wordt er toch weer gekeken. Te veel grote namen bij elkaar in het groepje van Terpstra. En dan loopt de voorsprong van Sakan en Koop weer op naar 42 seconden. Twente Feyenoord, Arman. Nog één keer Feyenoord, Berghuis. Die glijdt uit en krijgt de bal daardoor niet tussen de palen. Ja, die... Uh... Hij heeft eigenlijk helemaal niet zo'n goede wedstrijd gespeeld, Steven Berg. Hij is veel te veel met zichzelf bezig. Wel een doelpunt gemaakt. Nu heeft hij kramp. Maar er zijn nog zo weinig seconden te spelen dat Twente nog één keer in de aanval mag. En Makkerli dan zodanig toch wel zo affluiten. Feyenoord met Dix. Oh, dat is nog een tackle uit frustratie van Slagveer. Maar dan fluit Makkerli denk ik ook gewoon af voor het eind van Twente Feyenoord. Even luisteren. Nou, ja, lichte fluitconcerten. Maar ook dit zegt veel, hè? Apathie, gelatenheid, ja, gelatenheid. Acceptatie. Het is niet anders. Het gekke is, het is een uh... Shakespeareans drama natuurlijk. Een ploeg die in 2010 kampioen, kampioen werd. Ja. Ja, maar dit, als je aankomt rijden, Hugo, je ziet dit stadion... ...zien ook wel het symbool van de overmoed ja. van FC Twente. Ja, ja, ook dat. Zeker. En de neergang van een ooit hele grote club. En die neergang die is nog niet gestuurd. Die gaat alleen maar door. Weer een nederlaag. Feyenoord wint hier met 3-1 van Twente. Naar Chris gaan we, hè? Ja. ja Zagrein overheerst voornamelijk. hoor. Twee ploegen die toch de hooggespannen verwachtingen niet echt waar hebben gemaakt. Natuurlijk, ze beleven allebei een wisselvallig. En niet altijd best seizoen. Heerenveen doet het iets beter. Maar je ziet toch vaak de frustratie. Als er een actie weer is niet gelukt. Je hoort die frustratie. Ook, ook hier fluitconcerten. Maar misschien kan het nu in de absolute slotfase. Dumfries, voorzet. Nee, wordt geblokt door Absalem. Die toch heel dapper speelt hoor. Daar op die linksbackpositie. Balbezit nu voor Heerenveen. Lange bal dan maar eens door Heu. Na nou, Henk Veerman wordt hij nog gekopt. En wordt Veerman geduwd met een 2 meter 1. Gaat naar de grond. Dan gaat de Wier. Hier ik even een verhaal halen, joh. Arm om de grote schouders van uh, Henk Veerman, dat moet je toch niet doen. Maar, maar, maar, er is nog een hoekschop. Is dan dit het moment. Flap, die toch dartel eigenlijk naar die bal toe loopt. Heeft er nog wel even zin in, terwijl hij nog maar 60 speelseconden heeft. De mensen in het stadion gaan staan. Tenminste, degene die Heerenveen een warm hart toedragen. Daar komt dan de bal. Flap, gebaard. Die bal moet goed zijn. Die valt bij de tweede paal. En daar staat Sergio Pat. En dan is het genoeg, zegt Paul van Boekel. Een tegenvallende derby. Vol fouten. Eindigt in een gelijkspel. 1-1 bij Heerenveen Groningen. En er was eerder vanmiddag ook al een gelijkspel. Die was een stuk boeiender. Utrecht-Ado werd namelijk 3-3 en twente Feyenoord eindigde dus in 1-3. Straks nog Ajax, Heracles-Ajax moet drie punten inlopen op PSV... om nog iets te maken van deze competitie. En dan is er volgende week tegen PSV, want het verschil tussen beiden... is nu 10 punten. AZ staat dan weer vijf punten onder Ajax. En dan staat Feyenoord weer... Acht punten onder AZ. De gaten zijn echt heel groot in de top van de competitie. Want dan weer vijf punten onder Feyenoord staat Utrecht. Daar weer zes punten onder staat PEC. Eigenlijk ligt alles ongeveer vast al in de top zes. En dan daaronder wordt het een soort van spannend voor die play-off plaatsen. Vitesse kan dat nog halen. Ereveen, Ado en zelfs Excelsior. En zelfs Heracles. En dan is er eigenlijk één ploeg die niks meer doet. Dat is VVV. En dan wordt het spannend vanaf Groningen. Willem II en NAC allemaal met 30 punten. Ja. Roda met 26. Spart. Jij gaat beter luisteren naarmate de onderste regio. Ja, dat ze, ik <laughs> spits <komen>. mijn <laughs> ja, oor je maar oren. Maar je weet het uit je hoofd volgens mij. Sparta voorlaatste. Met nu vier punten voorsprong op Twente. We hebben het resterende programma net al gehoord hè, van Twente. Ja, ik zou denken... Is niet al te moeilijk. Maar goed, als je niet een voorbund hebt, heb je er niks aan. Met ADO, PEC, Vitesse... En NAC, ik bedoel Peck is van de leg, Vitesse is van de leg. Ja. Dat is ja, als je dan toch tegenstanders moet kiezen. Je kunt er echt nog niks van zeggen. Nee. De, het, het, het ziet er zuur uit voor FC Twente, maar ook Roda en Sparta zijn natuurlijk uh, niet stabiel. Dus uh, ja, ik denk dat het echt toch aankomt op die laatste speeldag... waarbij FC Twente thuis speelt tegen NAC en Sparta uit mijn hoofd. Thuis speelt tegen Heracles, ook beladen natuurlijk. Heracles, uh, waarvan Jan Smit he, toch verbonden aan, uh, aan Heracles. Weliswaar de baas bij de KNVB. Maar die zei toen, ik word er, ik word er niet rouwig om als FC Twente degradeert. En Kortom, vooralsnog heeft het er alle schijn van. Hè? Want juist die andere ploegen onderin Roda en Sparta pakken gewoon punten. Af en toe. En Twente helemaal niet. Ja, ja. Roda veel... Sparta af en toe ja. en Twente helemaal niet. Ja. Uh, we doen niet alleen aan navelstaren bij Langselein. Uh, we kijken ook over de grenzen. Real Madrid, Atletico Madrid bijvoorbeeld. En daarnaar kijkt Richard van der Maden. Ja, bijna 10 minuten onderweg in het imposante Santiago Bernabeu. 82.000 mensen natuurlijk helemaal uitverkocht. En zojuist al de eerste kans voor Real in die geweldige stadsderby. Misschien wel de mooiste van de wereld. Ronaldo was er dichtbij bij de 1-0. E het is Real dat het balbezit heeft in de openingsfase tegen Atletico. De nummer 2. tegen de nummer 3 in La Liga. Barcelona is ver weg. Dat is bekend Won van Leganes dit weekend met 3-1, drie keer Messi en het verschil met Atletico, dat tweede staat, is nu 12 punten. Die titelstrijd is dus wel beslist. Maar het is uiteraard prestige Atletico tegen Real Madrid. Bol van de rivaliteit en de emoties. En het blijft iedere keer weer indrukwekkend om te zien dat schitterende stadion met al die mensen op die stijde tribunes gekleed in het wit. En Real Madrid is de laatste tijd natuurlijk in geweldig doen afgelopen dinsdag. Die prachtige wedstrijd tegen Juventus met die magistrale omhaal ook van Ronaldo. Dit schot vanuit uh, 25 meter ongeveer van uh, Kovacic wordt van richting veranderd door uh, Godin van Atletico Madrid. Terwijl ik uh, in de herhaling nog eens kijk naar die kans van Ronaldo. Bal wordt uh, gekopt door Ramos en dan nog net voor de doellijn tegengehouden door uh, Oblak. Die uitstekende keeper van Atletico Madrid. Real is dus de betere ploeg in die eerste 10 minuten. En... Uh, daar wordt een bal op de lat geschoten, maar daar is tegelijkertijd ook een overtreding gezien het blijft 0-0. Gio, wij kijken op het scherm natuurlijk mee naar Parijs-Roubaix. Want we willen dat ook zien terwijl we jou horen. En dan staat daar bijvoorbeeld groep van Avermaat in beeld. Is dat waar Terpstra rijdt? De groep van Avermaat is inderdaad de groep maar, Terpstra uit. Dus daar maar moeten we dan in, toch ja? iets aan doen? Dan moet toch groep Terpstra heten? Ja, maar ik snap ze wel hier hoor. In Frankrijk bij ja. Parijs-Roubaix. Nou, Vorig jaar de winnaar natuurlijk van deze koers. Dus ze pakken hem als belangrijkste ja. eruit. Maar ja, dat zijn wel altijd grappige dingen. Zo hebben we ooit in de Vuelta de groep Bol gehad. Met Jetse Bol. Die daar in de kopgroep zat met heel wat grotere namen. Maar ja, omdat hij al een paar keer in de aanval was geweest, vonden ze hem toch de meester Janteman in die groep. Dus uh, dat zijn toch wel aardige dingen. Maar nee, de groep uh, van Avermaat is dus de groep Terpstra. En die rijden op 58 seconden van de leiding van de wedstrijd. Ik zeg het nog maar een keer. Dilier, Walais, maar vooral Peter Sagan. Ik denk dat die andere twee, die al uit de vroege kopgroep komen... ongelooflijk blij zijn dat ze met Sagan naar de finish mogen rijden. En al worden ze daar geklopt, dan rijden ze toch podium. En dat, dat scenario is niet ondenkbaar. Want het is gewoon een steekspel. Het is een tactisch spel geworden. Een beetje schaken voor gevorderden. Want... Terpstra zit daar geïsoleerd in die achtervolgende groep. Heeft voor het eerst geen mannen meer om zich heen. Want die zitten daar vlak achter. Lampaard, Stiba, Gilbert. Dat zijn de mannen uit zijn ploeg. Die daar een seconde of 16 achter rijden. En misschien denkt Terpstra wel. Laat ze er maar weer bij komen. Aan de andere kant. Hij probeert wel natuurlijk gewoon door te rijden. Want Sagan moet je echt niet meer dan een minuut geven op dit moment. Want dan is het gewoon gebeurd. Dan is de koers voorbij. Dan laat hij zich nooit meer terugpakken. Maar er wordt wel gekeken. Gekeken vooral ook bij die achtervolgers. Daar dat pelotonnetje met Nasen. Met Stibar. de Boerkaart rijdt daar nog. Dan zien we daar uh, Gilbert nog rijden. Eén van de mannen van Lotto Jumbo. Ik denk dat dat uh, Grundal uh, Jansen is. Dat is die uh, Noor uit de ploeg van Lotto Jumbo. Die rijdt daar nog bij. Maar ja, dit zijn wel de geklopte lijkt het hoor. Want ze vallen weer helemaal stil. Zodat het toch echt aan Terpstra is om met die andere mannen te proberen... dat gat te dichten met uh, de kopgroep. Met Peter Sagan. En als dat niet lukt, ja, dan is Sagan gewoon de winnaar van Parijs-Roubaix. Remember me...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 Canción contigo ahí está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 The Miguel en Natalia La met Remember, Jij kent dat nummer. Hè? Ik ken de film waar het uitkomt, ja. Coco. NTO Radio 1. En wilde je daar nog iets over vragen, of niet? <laughs> nou ja, wij hadden in het vorige gesprek eventjes... ik zei, waarom neem je in hemels je kinderen mee naar nou zo'n film? Die gaat over de dood. Ja, over een jongetje die de hemel gaat bezoeken. Ja, ik wilde het ook niet, maar geluiden waren goed uit de omgeving... dat de goede Ik wil even weten, Voor jij hem eng? Uh, ja, maar mijn kinderen niet. <laughs> dat kan. Door <laughs> Admegers.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 Amerika sluit niet uit dat er een vergeldingsactie komt voor de aanval met chemische wapens door het Syrische regime. President Trump zegt dat hij een raketaanval niet uitsluit. Verschillende organisaties zeggen dat het Syrische leger in Oost-Ghouta een ziekenhuis heeft aangevallen met gifgas. Daarbij zouden tientallen mensen zijn omgekomen. De Belgische wielrenner Michael Golaertz heeft tijdens Parijs-Roubaix een hartstilstand gehad. De 22-jarige renner is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. En in Maastricht zijn agenten belaagd. toen ze een einde wilden maken aan een feest in een gekraakte sporthal. Toen ze een van de feestgangers wilden arresteren. arresteren keerden tientallen omstanders zich tegen de politie. Uiteindelijk greep de ME in en zijn negen mensen aangehouden. De brenger van het goede nieuws vandaag, denk ik, Marco Verhoef. <laughs> Ja, ik denk het ook wel. Ja. Het is natuurlijk prachtig om met dit weer meteoroloog te zijn. Want je hebt positief nieuws. De zon schijnt en het is lekker warm. Ook weer niet te heet. Prima voorjaarsweer. Vandaag in de kustgebieden op de stranden overigens wel lagere temperaturen. Wind is even van zee gaan waaien. Dan krijg je mist en lage wolkenvelden die binnentrekken. En dan is het er ineens maar 12 graden. Maar in het oosten van Nederland gewoon 24. Nou, morgen hebben we een zwakke wind. Dus dan zou het op de stranden opnieuw wat kunnen afkoelen in de loop van de dag. Landinwaarts halen we de 20 graden wel Weer. Het blijft morgen droog, de zon schijnt geregeld, een prima dag. Misschien in de avond in Zeeland een bui en dinsdag is de kans op buien even wat groter. Later in de week blijft het gewoon lente. Radio 1 NOS langs de lijn. Je noemde het een uh, schaakspel, geloof ik net. Hè, Gio, is het een ja, schaakspel zeker. met al een uh, winnaar in zicht? Nee, nog niet, nog niet. Want het blijft gewoon spannend. De voorsprong was zojuist van Peter Sagan en zijn twee vluchtmaten... op die achtervolgende groep in het Terpstra een minuut. Inmiddels is het weer 48 seconden. Dat betekent gewoon dat ze hem binnen schootsafstand houden. Terwijl hij zelf even met een sleuteltje loopt te prutsen aan zijn stuur. Ja, dat kan Peter Sagan ook allemaal in volle finale. In de finale van de wedstrijd. Die hij dan eindelijk eens een keer zou moeten gaan winnen. Want hij heeft al zeven keer deelgenomen. En zijn beste plek in parijs roubaix Het is niet... Niet helemaal zijn koers het was de zesde plaats in 2014. Dus uh, alweer vier jaar geleden. Dat was het jaar dat Nicky Terpstra won. De laatste keer dus dat Terpstra hier parijs roubaix won. Hij kan vandaag bij de dubbele winnaars terechtkomen. Hij kan ook uh, bij het illustere rijtje komen. Dan is hij geloof ik de elfde man die uh, uh, de dubbel kan pakken. Uh, parijs roubaix en Ronde van Vlaanderen die hij vorige week won. Maar dan moet hij wel het gat dichtrijden. Hij krijgt wel hulp. Greg van Avermaat nu op kop daar. Dan zien we daar Wout van Aert. Wat rijdt die een geweldig debuutseizoen bij de grote mannen, nadat hij is overgestapt van het veldrijden. Hij werd dus wereldkampioen in Valkenburg, in de blubber... en uh, ging gewoon verder alsof er niks gebeurd was. Deed het goed in de straat, de heeft in allerlei koersen goed gereden... vorige week ook weer uh, goed zichtbaar in de Ronde van Vlaanderen... en nu weer in de achtervolgende groep met onder andere Nicky Terpstra. Dan hebben we Sepp van Marken daar nog bij zitten. We hebben Jasper Stuyven daarbij zitten, Telefini en Jens de Busseren. Een snelle man trouwens uh, van de lotto Lotto-formatie uit België. Dus als die zo meteen daarbij gaat komen... moeten we daar daar ook nog op gaan letten. En hij weet ook dat hij nog een ploeggenoot vooraan heeft. Jelle Walais, die daar samen met Sylvain Delier en Peter Sagan de kop van de wedstrijd vormt. 46 seconden is het verschil. 29 kilometer zijn er nog te rijden. En er moet nog een strook komen die we allemaal kennen. De Carrefour de Larbre. Die ligt straks met nog 17 kilometer te rijden. komen we op die strook. En dat zal misschien wel de beslissing gaan worden in de wedstrijd. Wie weet, misschien probeert Terpstra dan wel weg te rijden. Van al die mannen die hem eigenlijk op dit moment alleen maar ophouden. In de Eredivisie die rolt er op dit moment geen bal. Gaat verandering komen? Over een minuut of tien begint Ajax tegen Heracles. Maar in het buitenland hebben we een hele fijne topper... die we intensief volgen. Richard van der Malen kijkt naar Real Madrid, Atletico Madrid. Het is nog 0-0. Real Madrid is duidelijk beter dan Atletico. Maar dat is ook misschien wel het bekende beeld in deze derby de laatste jaren. Prachtig schot zojuist gezien. Moest hem even voor zijn linker leggen en dan haalt hij voluit. Ronaldo van een meter of 18 in de as van het veld. Maar Oblak zit met de vingertoppen aan. 21ste minuut. Bijna kwart wedstrijd zitten dus op Atletico Madrid. Doet het de laatste jaren uitstekend in het Santiago Bernabeu. Want Real won voor het laatst van de stadsgenoot in december. December 2012. Nu is Real Madrid de laatste tijd natuurlijk heel aardig op stoom. In La Liga, maar natuurlijk ook in de Champions League. En dat zie je ook wel terug in de eerste 20 minuten van dit duel. Atletico Madrid won donderdag in de Europa League. Was allemaal wat minder vloeiend dan wat Real liet zien tegen Juventus. 2-0 overwinning op Sporting van Bas Dost. Nu is het Atletico dat de bal heeft op de rand van het strafschopgebied. Met Costa, bal gaat naar de buitenkant. Dan komt daar natuurlijk zoals altijd Juan Fran. Die snelle rechtsbekken. Daar is de kans voor, Kriesman, in het strafschopgebied. Maar daar is ook navas Net op tijd voordat daar een grote kans ontstaat voor Atletico Madrid. En zo is het een wedstrijd die in elk geval weer bol staat van het tempo van de intensiteit. En dat is natuurlijk heerlijk om te zien, dit soort wedstrijden. Real Madrid met in de basis op het middenveld Vasquez en Asensio en ook Kovacic. Dat zijn drie veranderingen ten opzichte van afgelopen dinsdag in die wedstrijd in Turijn tegen Juventus. En ook bij Atletico... Zijn zijn er de nodige wijzigingen vooral op het middenveld. 0-0 na 22 minuten. Leuk begin van dit duel. Gisteravond was het AZ-PSV. En AZ nam een voorsprong van 2-0. En dat had betekend, als die stand zo was gebleven... dat de voorsprong wel eens had kunnen slinken tot vier punten. PSV en dan Ajax, vier punten daarachter. Ja, maar goed, PSV trok het recht. Sterker nog, met een strafschop werden het 2-3. Ja, dat moet toch een grauw sluier over de Johan Cruijff Arena leggen. Uh, brengen. Uh, Frank Wilaert. Uh, heb ik daar iets mee miszegd? Nee, nee, want zo'n gevoel heerst hier inderdaad ook een ja. beetje. Van ja, wat, wat moeten we nou nog met deze wedstrijd? In ieder geval dit weekend. Ja, Ajax kan niet anders doen dan hem gewoon winnen en dan uh, maar weer verder kijken. En, uh, want gewoon winnen, dat horen ze te doen thuis tegen Herakles. Maar uh, ja, uh, elke keer als PSV eerst een resultaat haalt. Waar ze, waar ze in Amsterdam van dachten: van nou, misschien gaan ze dat daar niet halen. En ze doen het toch, dan heeft de. Ajax toch wel moeite om daarna toch een goed resultaat te halen. Dat zou zomaar vandaag ook weer kunnen gaan gebeuren. Nou ja, Herakles op bezoek. Dat heeft de nodige problemen. Bijvoorbeeld Prupper is ziek, centrale verdediger. Daarvoor speelt Dries Wuitens sowieso speelt uh, John Stegeman in uh, de arena vandaag met vijf verdedigers. Dat hebben ze het hele seizoen nog niet gedaan. Dat is een mooi moment, vlak voor het einde van de competitie... om daar eens mee te gaan beginnen. En uh, dan hebben ze ook nog het probleem dat uh, Peterson er niet bij is. Want zijn vrouw staat op het punt van bevallen in Zweden. En hij wil daarbij zijn. En dat betekent dat uh, hij er niet is en dat uh, Navratil vandaag speelt... Duarte is er overigens ook bijgekomen en Gladon staat in de punt van de aanval. En dan heeft Raakmers nog het geluk dat Kuwas, want die was ziek, vandaag wel fit genoeg is om te starten. Maar ja, benieuwd hoe lang die het gaat volhouden in deze wedstrijd tegen Ajax. Eén probleem bij de Amsterdammers, die konden namelijk Veldman niet opstellen. En die hebben als opstelling Maximilian Weber bedacht, centraal in de verdediging, naast Matthijs de Licht... En uh, dus uh, Christensen weer uh, als uh, de rechtsbek neergezet. En voor de rest staat het elftal zoals het er eigenlijk al heel erg lang staat. En hopen ze in de Amsterdam Arena waar het uh, nou, zo vlak voor de wedstrijd eigenlijk nog best wel leeg is. Maar over het algemeen stroomt het hier pas op het allerlaatste moment nog een beetje vol. Um, Hopen ze dat er eindelijk eens een keer echt een hele wedstrijd wat te genieten is van Ajax. Want ze vinden het toch allemaal een beetje voorzichtig. Wat zuinigjes wat Ajax allemaal laat zien in deze wedstrijd. Eén spandoek wil ik nog even meenemen bij het uitvak van Heracles Almelo. Münster blijft sterk. Meer dan alleen vriendschap. Münster Almelo. Nou ja, dat geeft ook aan de gebeurtenissen daar. De man die met zijn busje een, terras met, bezoekers, op een terras met bezoekers inreed. Dat het ook bij de buren in Nederland behoorlijk is aangekomen. En dan in het voetbal krijg je daar een spandoek voor. Ja, deze wedstrijd waar eigenlijk de glans... Dankzij de overwinning van PSV bij AZ vanaf is, maar we moeten hem toch spelen. Dus dat gaan we zomaar doen. Ja, en het uitgangspunt is dan Frank om nog even duidelijk te zijn als Ajax wint, dan kan PSV kampioen worden. Als Ajax verliest, dan kan PSV kampioen worden. Als Ajax gelijk speelt, dan kan PSV kampioen worden. Het enige verschil is dan dus of dat met een overwinning van PSV moet gebeuren volgende week of met een gelijkspel. Ja, inderdaad. Dat is ongeveer de inzet. Dan zou het ook precies de inzet kunnen noemen. Ja, dan ken ik een heleboel Ajax-supporters die gewoon op het terras blijven zitten vanmiddag. Ja, Heb die ik, ik zo een idee. Ook, die zit hier allemaal niet. Hier. Nee. Precies. Het is uh, de groep uh, Sagan. Of het groepje Sagan tegen het groepje van Avermaat en Terpstra. Wie uh, ligt er het beste voor, uh, Gio? Uh, Peter Sagan doet het uh, beste werk van alle mannen daar. Want uh, Sagan is even wat gaan versnellen. Heeft meteen Jelle Walais gelost. Uh, de Belg dus van de Lotto-formatie uit uh, België. En dat uh, betekent dat hij alleen nog eens overgebleven met Sylvain. Dillier die het uh, goed volhoudt trouwens hoor. Die Dillier. Goeie coureurbond vorig jaar nog een. Etappe in de Ronde van Italië. Is inmiddels 27 jaar oud. Dus ook al redelijk in de kracht van zijn leven. En hij kan als enige dan het spoor volgen van Peter Sagan. Die nog niet echt die enorme rammel eraan heeft gegeven. Die je van hem verwacht. Maar misschien denkt hij ook wel. Laat ik die Delier maar even bij me houden. Want die kan aardig tempo rijden. En dan heb ik misschien nog wel wat aan. In de laatste kilometers van deze wedstrijd. Want we hebben nog 24 kilometer te rijden. Nog zes kasseistroken. Het verschil met de achtervolgers. Met Van Avermaat, Terpstra, Van Marken Finny, Stuiven, Van Aert en de Busseren. Alweer lopen na 1 minuut en 10 seconden. Dus ik denk dat ze daar toch ook langzamerhand zien... dat ze toch echt moeten gaan samenwerken. En niet iedere keer van die halve overnamebeurtjes gaan plegen. Want dan pakken ze Sagan never, nooit meer terug. Dus Terpstra zit daar geïsoleerd. Weet dat hij misschien nog moet proberen om weg te springen. Om alleen het gat te, te dichten. Maar ja, in je eentje een gat dichten van 1 minuut en 12 seconden... op de wereldkampioen, de drievoudige wereldkampioen... Peter Sagan, dat is maar weinig gegeven. En die groep die daar weer achter zit, de groep Gilbert... om het zo maar te zeggen, die rijden weer op. Op seconden van Nicky Terpstra. Ook die lijken het wel redelijk te hebben opgegeven. Sagan dus met Delier op kop. Gaat Sagan op weg naar de eerste keer Parijs-Roubaix in zijn carrière. Vanmorgen was de marathon van Rotterdam. Die werd gewonnen door de Keniaan Kenneth Kipkemoy in 2 0 44 Het was een spannende finale met... Uh maar liefst vier mannen onder de twee, twee uur en zes minuten... en een zeer verrassende beste Nederlander. Het was niet de man die op het podium zou verwachten... maar toch was Edwin de Vries de snelste Nederlander... in de Marathon van Rotterdam. Hij eindigde op de al als veertiende... en zette met twee uur 17 minuten en 48 seconden... een heel dik persoonlijk record neer. De tijd verraste hem niet echt. Ik had verwacht dat ik een persoonlijk record zou lopen. Uh, ja, hoeveel, dat is altijd de vraag. Maar als ik het, ja, dat ik het twee minuten afloop, dat is uh, ja, wel echt een hele mooie progressie. Je staat hier dan ook als de beste Nederlander in één keer op het podium. Hoe is dat voor jou? Ja, dat is geweldig. In Amsterdam werd ik tweede Nederlander achter uh, Abdi Nagee. En uh, ja, nu word ik eerste Nederlander. Dus uh, ja, dat is gewoon heel gaaf. Vooral in Rotterdam, zoveel publiek, zoveel sfeer. En als je dan de Colsing als eerste Nederlander opkomt, dat is wel extra speciaal. En uh, daar heb ik wel echt uh, van genoten. Ken je het parcours of had je zoiets van ik laat me verrassen? Uh, ja, ik ken het parcours wel deels. Ik heb hier twee keer gehaast. Uh, één keer tot uh, 50 kilometer en één keer tot 8 kilometer. Uh, dus uh, ja, ik ken het parcours uh, ja, deels. Het is iets veranderd natuurlijk, de start was verplaatst. Uh, maar uh, ja, het eerste deel ken ik wel en op het einde... ja, je weet, Ik weet hoe het kaartje loopt, maar uh, ik weet niet hoe het er het echt eruit ziet. Dus uh, dat is altijd een verrassing, maar ik hou er wel van. Dan, uh, ja, dan is alles eigenlijk nieuw voor je en dan kun je gewoon lekker... Uh, ja, ja, de erva zeg maar het ervaren. Die start hè, op een nieuwe plek. Een enorme valpartij, wat je heel weinig ziet bij marathons. Kon jij een beetje zien wat er gebeurde? Nee, ik kon niet zien wat er gebeurde. Ik zag wel uh, iemand ja, vallen. Zeg maar. uh, ja, het enige waar je dan mee bezig bent, is uh, zelf blijven staan. En uh, gelukkig zat ik uh, ja, iets meer uh, aan de rechterkant, waardoor ik uh, ja, daar niet zo heel veel last van had. Dat uh, is ook een stukje massa wat je eigenlijk hebt. Uh, maar ja, je probeert gewoon op de been te blijven met de start. En uh, je weet dat de marathon is een heel eind. Je kan gewoon rustig beginnen en rustig opbouwen. Dus uh, ja, je moet uh, gewoon rustig blijven bij de start. En zor ja, gewoon zorgen dat je weg bent en niet, uh, niet valt dus. Was het een goede plek om te starten? Want ik hoor ook bijvoorbeeld van uh, Galitje Koet. Hij zegt, ja, het was wel krap daar. Uh, ja, daar ben ik het wel mee eens. Het was wel krap ook uh, ja, vlak voor de start met uh, versnellingen doen. Dat uh, was wel lastig omdat het best wel, uh, ja, ja, best wel krap was. Uh, maar ja, desalniettemin, uh, ja, zeg als je op de koolsingel start... Uh, dat het ook lastig is, omdat je dan eerst die uh, Erasmusbrug naar een kilometer moet... en dan moet je weer opnieuw je tempo vinden. En nu kan je wel heel snel naar die brug je tempo vinden. Dus uh, ik denk dat het ze voor- en nadeel heeft. Ja, het ging al even over Galit uh, Shoukoud. Dit was uh, de man die we hoorden de beste Nederlander in de marathon van Rotterdam. Edwin de Vries, die werd 14. De, de verwachte beste Nederlander, Shoukoud, die was betrokken bij die massale valpartijen waar het ook al even over ging en moest de strijd staken. Real Madrid, Atletico Madrid. Richard van der Waarden. Bijna een half uur in het Santiago Bernabeu. Natuurlijk helemaal uitverkocht. Atletico Madrid heeft nu de bal aan de rechterkant. Een duw van Marcelo bij koken. Het spel mag door. Knalt bijna tegen de cornervlag op. Maar het spel gaat verder in een hoog tempo. Met zojuist een kans voor Diego Costa. De spits van Atletico. Nu gaat de bal naar de buitenkant. Weer naar Costa. Bal wordt gekraakt. Via Carvajal, de rechtsback van Real Madrid. En dan uiteindelijk weggekopt door Farane. Die zojuist aan de andere kant ook dicht bij een doelpunt was. Real Madrid is beter, heeft de beste kansen gekregen. Maar Jan Oblak laat ook in dit duel weer zien dat hij misschien wel de beste keeper is van de wereld. Wordt nadrukkelijk genoemd bij PSG, Paris Saint-Germain. Waar hij zijn salaris zou kunnen verdubbelen. Zo wordt gezegd, gaat dan van 5 miljoen naar 10 miljoen. Nou ja, dat lijkt me het overwegen waard. Nu is het Real Madrid. Na 31 minuten met de bal op het middenveld. Met Kroos. Daar met name de wijzigingen bij Real ten opzichte van de afgelopen wedstrijden. Met Kovacic. Met Vasquez. En ook Asensio. Uitstekende speler aan de linkerkant. Heeft nu de bal. Schoot al een keer op de lat. Maar werd toen afgefloten na een overtreding van Kroos. Marcelo. Kort combinatiespel nu van Real in de buurt van het strafschopgebied. Met Bill. Ook hij weer is bij Real Madrid in de basis in deze wedstrijd. Benzema zit op de de bank. De opening nu naar de andere kant. Real Madrid komt er nu even wat moeilijker doorheen. Maar we weten van Atletico natuurlijk ook dat ze fantastisch kunnen verdedigen. En uh, altijd goed in de organisatie staan. Ronaldo Vazquez. Bal gaat terug naar uh, de rechterkant. Daar staat uh, Kovacic, de controlerende middenvelder. En uh, tempo nu even in deze aanval van Real Madrid uh, niet zo hoog. Dan kan er een voorzet komen nu misschien. Vanaf de rechterkant. Bal uh, weggekopt door Juan Fran. spijkerharde harde verdediger die al uh, geel heeft gekregen van scheidsrechter Fernandes. Atletico Madrid vooral gevaarlijk in de omschakeling. Probeert dat nu opnieuw met een lange bal richting Diego Costa. Wordt verdedigd door Carvajal. Die lijkt dat duel te winnen, maar de bal gaat over de zijlijn. En dan gaat er een ingooi komen voor Atletico. 32 minuten, 0-0, maar opwindend en interessant. Er is afgetrapt in de Johan Cruijff Arena. Frank Wieland. Goeie minuut geleden. Ajax heeft intussen de hele tijd balbezit gehad. Nu Christensen op de helft van Heracles. Dat is met vijf verdedigers opereert. En Duarte maakt daar een overtreding op Neres. Maar dat mag. Scheidsrechter van dienst is Bas Nijhuis. Dan hoef ik dat allemaal niet meer uit te leggen waarom dat allemaal mag. Zolang er geen gele kaart getrokken hoeft te worden kluiverd. Krijgt de bal aan de linkerkant aangespeeld. Wil dan de combinatie aangaan met Huntelaar. Maar Huntelaar had gedacht dat Tagliavigo al veel verder was dan hij was. En dus schiet hij de bal met de buitenkant van zijn rechtervoet hard. En zonder ook maar een speler in de buurt over de achterlijn. Waardoor Castro een doeltrap kan gaan nemen. En Herakles misschien heel even in balbezit kan zijn. Als ze erin slagen om deze bal van Castro ergens te ontvangen. De topscorer van... Uh, Herakles trouwens die zit al een tijdje op de bank. Niet maar vandaag is dat ook niet het geval. Want uh, hij is uh, geblesseerd, dus kan hij er niet bij zijn vandaag. En Herakles levert uh, de bal nadat Castro hem heeft, uh, het veld in heeft geschoten meteen weer in. Met uh, Ziyech in uh, balbezit uh, legt die bal richting de penalty stip. Daar komt hij uh, van weer vandaan. Christensen dan, schiet uit de tweede lijn. Schiet die bal hoog over en naast de goal van Castro. Die niet hoeft in te grijpen en weer een nieuwe doeltrap mag uh, gaan nemen. In deze wedstrijd. Herakles, dat hoef ik allemaal eigenlijk misschien wel niet te vertellen. Maar ik doe het toch voor de zekerheid. als mensen dat niet weten. en eigenlijk alleen maar luisteren naar wat doet Ajax. Herakles heeft precies één hele uitwedstrijd gewonnen. dit seizoen. En uh, ja. Dat zou dan. Dat moet tegen Sparta tegen... zijn geweest. <laughs> oh nee die, nee, die krijgen we nog. Dat is waar. Laatste beeld, minuten twee. Nou, nou, precies. Dan, dan heb je de Rodas, Roda. Dan heb je dan heb je een punt <laughs> of, of drie punten tegen Heracles. Dat zouden dus ze inderdaad zo maar kunnen. Het was rode jc. Goed gegokt. Ja. 3-0. En uh, ja, er zijn wel wat punten gepakt tegen ploegen die hoger staan in uitwedstrijden uh, door Heracles. Oh, zie je even met een hoog standje. Schöne komt dan ondersteunen, maar uh, die krijgt de bal achter zich, waardoor hij ook de bal uh, verliest. En dan kan uh, Heracles heel even komen van oye levert in als die bij de bal bij Montero wil inleveren, maar lost dat ook weer zelf op en zo kan Herakles alsnog gaan opbouwen met Wuitens, de vervanger vandaag van Prupper die ziek is. En daar had Herakles wel meer problemen mee de afgelopen week. Proberen rustig op te bouwen over de buitenkant, Breukers, balletje diep. In de richting van Gladon. Eenzame spits uh, vandaag. Met uh, om hem heen Kuwas. Dat moet zo'n beetje de bedoeling zijn. En Navratil is ook vaak in de buurt. Maar dan moet je de bal eerst bij Gladon krijgen. Dat is vandaag nog niet gelukt. En dus staat het in de openingsfase. We zijn 3,5 minuten onderweg. Nog 0-0 in daarin. We zijn op weg naar de start van de Grand Prix Formule 1 van Bahrein. Over 20 minuten is dat. In de tussentijd, dus die wedstrijd van Ajax en Heracles. En ook Real en Atletico. Uh, en ondertussen ook de apotheose van Parijs-Roubert, Gio Lippens. Ja, apotheose waarbij we er vrijwel zeker van uit kunnen gaan... dat uh, Peter Sagan deze wedstrijd gaat winnen. Want de voorsprong is nog steeds 1 minuut en 25 seconden. Ze rijden op strook nummer 5. Dat betekent dat er hierna nog 4 stroken te gaan zijn... want ze tellen af in Parijs-Roubert. Dit is een moeilijke strook, hoor, een strook die er slecht bij ligt. En daarna wordt het alleen maar erger... want dan gaan we over de Carrefour de Larbre. De meest gevreesde strook op het bos van Valère, Na en Sagan heeft een geweldige helper in Sylvain Dillier. Je zag ze juist even met elkaar praten. Dillier sprak even met zijn ploegbaas van AG2R... die in de auto ernaast kwam rijden. Ja, en je mag het eigenlijk niet zeggen... maar waarschijnlijk is er wel uh, gesproken ook een beetje over centjes... van als Dillier gewoon mee blijft werken. Dat als Sagan dan de wedstrijd wint... dat hij in ieder geval nog wat overhoudt aan deze inspanning. En dan heeft hij in Dillier wel een goeie... want het is een geweldige tijdrijder. In de sprint is hij niet snel. Dus weet Sagan als hij met Dillier zo meteen op de baan aankomt... dan gaat hij winnen. Als het tenminste niks geks gebeurt. Pech bij Wout van Aert. Jammer voor hem. In die achtervolgende groep met Nicky Terpstra. Van Aert moet van de fiets af. Alweer met een geweldige race bezig. Maar ja, dit zal hem ongetwijfeld breken. Terwijl daar vooraan het tempo wordt gemaakt door Sepp van Marken en Taylor Finney. De twee ploegmaats die daar bij elkaar zijn. Hey, en dan wordt Van Aert meteen teruggepakt door een achtervolgend groepje met onder andere Stibar en Nazen. Die komen daar dan in elk geval bij. Dan zien we daar ook nog Niels Polit bij rijden. En dan rijdt er nog één van de mannen van Sunweb bij. Ja, ik denk toch haast dat dat Edward Teuns zal zijn de kopman van Sunweb, de Belg... die het stokje heeft overgenomen van Mike Teunissen... want die zat al eerder in de ontsnapping. En wat gaat Terpstra doen? Gaat hij het dan alsnog proberen? Hij komt nu op kop bij die achtervolgende groep. Hij probeert daar het tempo verschroeiend op te jagen. En dan maar eens kijken of het gaat breken. Van Marken blijft in ieder geval in het wiel zitten. Stuiven die moet daar echt een beetje bij schakelen om er nog bij te komen. Maar Terpstra heeft in ieder geval ervoor gezorgd dat het tempo daar omhoog gaat... en dat de Taylor Finney, de ploeggenoot van Sepp van Marke, eraf moet van Aan. Deelformaat zit er wel nog aan. Terfstra probeert het in ieder geval. En dan wordt die voorsprong ineens 5 seconden kleiner. Maar ja, dat is niet genoeg. Ajax, Heracles, Frank. Ja, er staat nog altijd 0-0 en een hoekschop voor Ajax. Sier achter de bal. Schöne is daar in de buurt. Maar de bal gaat in één keer voor de goal bij Heracles. Daar wordt een omhaal geprobeerd door de licht. Wat al te ambitieus, want er staat vier man in zijn nek. En dat dreigt dus te mislukken. Dat heb je al gauw gevaarlijk spel en dat is nu dus ook zo. Dus een vrije trap voor Heracles ter hoogte van een eigen penaltystip. Daar gaat Castro zich natuurlijk mee bezighouden. Een soort doeltrap, maar dan iets dichter bij de middenlijn. En dan hopen we dat Heracles nu die bal wel in de ploeg kan houden. Want tot nu toe lukt dat steeds niet als Castro die bal van achteruit probeert te geven. Levert Herakles het hem steeds razendsnel in. Nu gaat die bal richting Gladon, gaat hij er overheen En is het ook een soort van inleveren, want die bal gaat over de zijlijn, kan Ajax gooien. Halverwege de eigen helft, Schöne. Is uh, het doelwit van die ingooi, Taglia Figo daar. Met uh, Navratil in de buurt, levert in. Maar dat is maar heel even. Hij raakt misschien een bal naar voren, richting het hoofd van de licht. En dan kan Ajax weer opnieuw gaan opbouwen. Weber, bal naar de licht. Bal naar Christensen. Dan komt Siergemal halen ter hoogte van de middenlijn. Om het spel daar te gaan verdelen. Met uh, zijn linker Ziet Kluivert helemaal aan de linkerkant staan. Mooie bal in zijn richting. Open doekje van het publiek. Dat is al mooi voor zo'n paas. Dat is voor uh, namelijk helemaal niets. Dat doet hij met zijn ogen dicht, zo'n balletje geven. En met zijn rechter kan hij het ook. Dus zo'n probleem is dat allemaal niet. Maar het Ajax-pobliek vindt dit al leuk. Nou, Dan moet het toch wel een aangename middag gaan worden. Zou je bijna kunnen zeggen Vigo. Balletje in de richting van Van Beek. Van Beek terug naar Vigo. In die hoek is Kluivert nu verdwenen. Die staat nu centraal. Steekbal van Schöne mislukt. Vigo pikt op. De hoogte van de 16 meter lijn. Maar doet dat wat nonchalant. Van Ooyen oh, pikt namelijk op. Oh, slechte inspelpaas. Dan is Christensen degene die door kan lopen. Richting randje strafschopgebied En dan verzamelt iedereen van Irakeles zich daar om te voorkomen dat Christussen kan gaan schieten. En dat lukt. Hij schiet namelijk niet. En omdat hij niet schiet, staat het hier na bijna acht minuten nog altijd 0-0... tussen Ajax en Heracles in de Arena. Het loopt tegen vijven. We gaan door met langs de lijn de komende minuten... tot en met de finish van parijs Roubaix. Pas daarna komt er weer uh, journaal. Want we willen hem meemaken. Die laatste, nou wat is het, 15, 16 kilometer. Wat kan er nog met deze verschillen, Gio? Ik wil het wel spannender maken dan het is. Het verschil is inderdaad teruggelopen van 1,25. Na 1-11 op dit moment. En allemaal dankzij die inspanning van Nicky Terpstra. Die ook denkt... Van die andere mannen in die achtervolgende groep. Ja, die nemen wat lafjes over. Die durven niet. Die willen voor elkaar niet werken. En dan denkt Terpstra, dan doe ik het maar in mijn eentje. En zo schudt hij daar enorm aan die achtervolgende groep. Waar we inmiddels ook zien dat daar Jens de Busseren gelost is. We zijn Jelle Walays ook kwijtgeraakt. Want die sloot ook nog even aan. Dat was de man van de oorspronkelijke vlucht. Ja, en Terpstra is voortdurend de man daar in het blauw die daar op kop rijdt. Gevolgd door van Marcus Tuiven. En dan zien we daar Greg van Avermaat drie Belgen in het wiel. Maar die Belgen doen niet. Niks. Willen niet werken. Doen uh, niet het werk wat uh, Nicky Terpstra op dit moment doet. Nee, het is tegenvallend. Ze laten zich gewoon in het pak steken door Peter Sagan. Terpstra wil wel, maar die krijgt gewoon de kans niet in zijn eentje. Want rij is in je eentje een gat dicht van 1 minuut en 12 seconden... op de wereldkampioen op Peter Sagan... die inmiddels bij het beroemde café op de Carrefour de Larbre is aangekomen. Samen met Sylvain Dillier. Eigenlijk kan alleen maar tegenslag hem nog van de overwinning afhouden. En dan moet ik erbij zeggen, Delier, die lag bijna net op zijn gezicht. Want uh, die maakte toch een zwieper met zijn op een van die kassei Dat kan natuurlijk ook altijd met Sagan gebeuren. Maar laten we hopen dat alles gewoon goed gaat. Dat het op sportieve manier beslist gaat worden. Even een tussenstukje en dan gaan we zo meteen verder... met het tweede deel van die Carrefour de Larbre. Ajax, Heracles, Frank... 9,5 minuten onderweg. Het staat nog altijd 0-0. Wat mij opvalt is dat Ajax nog niet echt een hele serieuze poging heeft ondernomen om Castro eens uit te proberen vandaag. En dat betekent dat Herakles het niet zo slecht doet in die openingsfase in de arena. Nu een diepe bal in de richting van Navratil aan de linkerkant van het veld. Richting de hoekvlag, de licht erachteraan. En dan kan Navratil de licht gaan opzoeken. Christensen komt nu ondersteunen. En er is geen ondersteuning, niet echt, althans niet heel snel bij Herakles... Achter Navratil. Daar komt uiteindelijk Montero dan aan. En nu is er wel aansluiting met de Drosten van Ooyen. En staat Ajax heel even tegen de eigen 16 meter aan te verdedigen. Breukers aan de rechterkant van het veld. Voorzet richting de tweede paal. Geen Herakliet te bekennen daar. En dus rustig verdedigd door Christensen met de borst richting Onana. Christensen krijgt van pure dankbaarheid die bal weer terug van Onana. En dan kan hij het spel laten verdelen door De Ligt en Weber. Die twee centrale verdedigers van Ajax. Heracles spoedt zich weer terug richting de eigen helft. Om daar de ruimte zo klein mogelijk te maken. Maar dan moeten ze wel haast maken. Anders zijn ze te laat. Ajax komt alweer over de linkerkant van het veld. Met Tagliafigo van de Beek. Tagliafigo dubbele 1-2. Dan nog een 1-2'tje met uh, Hunterlaat. Tagliafigo is een populaire jongen. Nog een 1-2'tje met uh, Kluivert. Dan heeft hij al 4-1-2'tjes in uh, 20 seconden gemaakt. En uiteindelijk schiet hij dan de bal over de zijlijn. Kortom, het schiet niet heel erg op. Elf minuten onderweg. Ajax-Heracles 0-0. Einde eerste helft. Real Atletico. Richard van der Maden. Ja, nog altijd 0-0. Maar opnieuw was Real er dichtbij. Met een prachtige pegel van Marcelo op de lat. Buitenbereik van Oblak. Die uitstekend kiept. Genoeg te doen krijgt ook in deze wedstrijd. Het publiek veert al op. Al die mensen daar in het wit. Achter het doel van Oblak. En dan ook in de rebound. Zit de keeper uit Slovenië er goed uit. Het schot van Carvagal. Zo is het in de 43ste minuut. Dus nog altijd 0-0. Real valt aan. Af en toe doet het dat heel aardig. In een hoog tempo. Spelers weten elkaar heel makkelijk te vinden. Is dus heel, heel weinig balverlies. En Atletico moet het vooral hebben van de omschakeling. Ook nu weer. Met Juan Fran. Is los van Marcelo. Zet de sliding iets te laat in. Op de achterlijn nu. De voorzet van Marcelo. Bal wordt aangeraakt door Ramos. Dat betekent dat het tempo er even uit is. Nog altijd aan de rechterkant. Atletico met koken. Juan Fran met de hoge voorzet. Maar die is niet op maat. En kan dan worden weggekopt door Caravagal. Wel in de voeten van Griezmann zo heeft Atletico de bal terug nu op het middenveld. Met Partier. Het is ook een uh, harde wedstrijd. Drie gele kaarten voor drie middenvelders. Nu weer een aanval over de rechterkant. Atletico, 43 e minuut. Met uh, Juan Fran die zich heel veel inschakelt. Als uh, Atletico er dan afkomt in uh, balbezit dus. De bal gaat via Marcelo nu tegen het been van uh, Vitolo over de zijlijn. En zo zitten we dus in de slotfase van de eerste helft. 0-0 nog altijd bij de Stadsderby in Madrid. Het verschil tussen de kop en de groep ter van 1.25 naar 1.11. En nu Guido. 57 seconden. Binnen de minuten 56 seconden. Ja, het gaat per seconde gaat het nu terug. Maar we hebben nog maar 13 kilometer te rijden. Nog maar twee kasseistroken te gaan. De beroemde strook bij hem. Die ene en na laatste strook waar uh, Henny Kuiper in een grijs verleden... ooit nog in een heel wielerland uh, een hartverzakking bezorgde toen met zijn lekke band in winnende positie. Hij won uiteindelijk wel. Maar uh, Nicky Terpstra, ja, het kan eigenlijk niet. Hij zit gewoon helemaal gevangen in dat uh, kwartet uh, dat uh, de achtervolging rijdt... In bij dat trio Vlamingen, die gewoon voor elkaar eigenlijk niet willen werken. Die uh, naar elkaar kijken en echt niet zo vol overnemen zoals Terpstra dat zojuist deed. Ja, dat betekent gewoon dat dat gat niet veel kleiner wordt. Want Sagan heeft nog steeds die goede helper bij zich. van Dillier rijdt weliswaar voor een andere ploeg. Maar die twee hebben duidelijk afspraken gemaakt. En natuurlijk, Dillier denkt ook, ik wil gewoon op die wielerbaan aankomen met uh, Peter Sagan. En dan zullen we nog maar eens zien, ook al verlies ik de sprinten, ben ik altijd nog tweede. Sta ik gewoon op het podium in Parijs-Roubaix. Wie had dat ooit gedacht? 56 seconden is het verschil. Er wordt hard gereden hoor. hier op het asfalt. 51, 52 kilometer per uur. We rijden Schirraim binnen in de richting van hem. En dan krijgen we zo meteen die laatste kasteistrook. Waar dus inderdaad altijd nog van alles kan gebeuren. Over 3,6 kilometer gaan we beginnen aan die strook. Hij is gedoteerd met drie sterren. Dat betekent dat het niet de zwaarste kasteistrook is. Ajax Heracles nog niet gescoord, Frank. Nee, het had wel gekund inmiddels. 14 minuten onderweg, twee goede kansen. Althans, een schietkans van Schöne van ver. Een prima redding van Castro. Die bal was onderweg naar de kruising, maar Castro ook. En die was eerder, dus kon hij er twee vuisten achter krijgen. En uiteindelijk daarna een hoekschop uh, voor Ajax. Huntelaar kopte de bal richting de kruising, maar mikte net...